Zeewout de Jong met het NOS-journaal. Voor de tweede dag op het gestaakt in het openbaar stadsvervoer. Dit keer rijden in Den Haag tot half negen geen trams en bussen. Medewerkers van het openbaar vervoerbedrijf HTM leggen het werk neer... uit onvrede over de geplande bezuinigingen op het OV. In Rotterdam werd gisterochtend gestaakt en Amsterdam is morgen aan de beurt. In de Spaanse stad Lorca hebben duizenden mensen de nacht op straat doorgebracht. De stad in het zuidoosten van Spanje werd gisteren getroffen door twee aardbevingen... En daarbij kwamen zeker acht mensen om het leven. Veel gebouwen zijn deels ingestort. Daarom durfden mensen hun huis niet meer in. Het leger heeft tenten opgezet om inwoners van Lorca tijdelijk op te vangen. De eerste Amerikaanse senator die de foto's van de doodgeschoten Osama Bin Laden heeft gezien... noemt de beelden gruwelijk. Volgens de republikein Inhoofd is er geen twijfel mogelijk. De man op de foto's is Bin Laden. Dit huis heeft besloten de beelden niet openbaar te maken en alleen een aantal senatoren de kans te geven de foto's te bekijken. De beelden zouden woede kunnen opwekken in de islamitische wereld. De regering van Egypte wil 48 koptische kerken die door het regime van Mubarak werden gesloten weer openen. Ook wil het militaire regime een eind maken aan de extra strenge bouwvoorschriften voor kerken. En er moet een samenscholingsverbod komen in de buurt van kerken en moskeeën. Plannen volgen op het religieuze geweld van afgelopen weekend. Zaterdag vielen in Cairo 12 doden en meer dan 200 gewonden na geruchten dat een tot de islam bekeerde vrouw door christenen ontvoerd zou zijn. Het weer: eerst bewolkt en enkele buien die vanmiddag naar het oosten trekken. Daar is ook kans op onweer. Vanuit het westen breekt dan de zon door. Het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Show. De zonbakker van de ANWB.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 De herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Ja, Goedemorgen Zandvoort, zaterdag 7 mei 2011. Welkom bij dit uh, programma op de Zaterdagmorgen vanuit Hotel Hoogland. We zitten vandaag aan tafel met onder andere Betty van Forst. Betty Forst uh, is uh, nieuwe presentatrice. Welkom, goedemorgen allemaal. Goedemorgen Betty uh, we hebben een heel leuk programma hebben we bedacht. Weer samengesteld door uh, Yvonne Roosendaal. Die heeft weer Jan en Alleman gebeld en dat lukt natuurlijk altijd op het laatste moment net niet, net wel. Maar het ziet er weer fantastisch uit. De techniek wordt vandaag verzorgd door de Pascal van Beek. Ook de koffie die is gratis vandaag bij Hotel Hoogland alleen tijdens dit programma. En die wordt ook verzorgd door Yvonne Roosendaal. Nou presentatie dat wordt dan gedaan door uh, ondergesprokenen Coordraaier en Betty van Forst. En we gaan dus even kijken, Betty, wat we gaan hebben in het uh, programma. Um, wij gaan uh, zullen we eerst, eerst even de eerste uur doornemen. Ja. Wij gaan eerst even praten over de landelijke Parkinsondag en het Café in Haarlem. Dat gaan we doen met Rosita de Vries. Hallo. Hallo, zij zit er al even. Uh, we krijgen, straks krijgen we de Juliette en die gaat praten over de open dag bij de spot op zondag 8 mei. Daarna krijgen we Roy van Buringen over het skate-event hier in Zandvoort. En dan zit eigenlijk ons eerste uur er alweer op. Ja, het eerste uur dat is uh, erg leuk om even over te gaan hebben. Dat doen we zo meteen. En na het uh, eerste uur hebben we natuurlijk nog een tweede uur. In het tweede uur hebben wij een, uh, een gesprek met Nanning de Wit van het Zandvoorts mannenkoor. En die gaat dan vertellen waarom ze eigenlijk niet willen zingen in het Louis-Davidskaree. Want daar is wat onvrede over. Uh, na dat onderwerp hebben we Kees Koning van de Park Zandvoort, die gaat iets vertellen over het nieuwe Japanse autosportfestival. En daarna hebben we een ontzettende lange lijst met persberichten. Nou, dat, uh, dat bewaren we even voor later, dat gaan we nu niet doen. En uh, we gaan eens dus even kijken, Pascal, of wij een uh, leuk nummertje kunnen draaien. was dan wil ik met ome Jan. En uh, het is ook echt vakantieweer, dus het nummer dat uh, past er helemaal bij. Uh, wij gaan nu uh, praten met uh, Rosita de Vries. Goedemorgen Rosita, hallo. Rosita is hier voor de Landelijke Parkinson-dag en het Parkinson Café in Haarlem. Ik heb al heel even met haar zitten praten en uh, ik ga nu uh, wat aan haar vragen. Rosita, vertel eens wat over het Parkinson Café in Haarlem. Uh, dat hebben we in oktober afgelopen jaar gestart. Het is een heel groot succes. Het is in plaats gekomen van het inloopspreekuur Dat was in het Sparen ziekenhuis in Hoofddorp. Maar dat liep niet zo. Men kon daar wel terecht met vragen. Maar onderling contact hadden ze dus niet. Want het was één op één. En uh, het Parkinson Café is gewoon binnenlopen, gezellig met de mensen praten. En er zijn meestal ook wel wat sprekers aanwezig of dus uh, het is een groot succes moet ik zeggen. Dat vinden ja. we heel fijn. En waar is het in Haarlem? Uh, in Dreefzicht, Fonteinlaan 1. Oké, okay. ja. ja. Hey, en het is vandaag, uh, heb ik net van je gehoord, Landelijke Parkinsondag? Ja. Oh. Wat houdt dat in? Nou, dat houdt in dat er een, twee, tenminste twee evenementen gehouden worden. Eentje is Sneek op het ogenblik. En daar wordt besproken de vorderingen van Parkinson, het, de ontwikkeling op het gebied van Parkinson, wat er allemaal weer is, nieuw aan nieuwe dingen. En er komt ook nog een uh, bijeenkomst in Alkmaar. Oké, okay. en wanneer is die? Dat weet ik Dat niet. Dat weet je Dat niet. Ik niet te gaan nee. En um, nou, jij hebt zelf Parkinson ja. al heel erg lang. Ja, 30 jaar. Ja, en zijn er veel ontwikkelingen aan de gang? Uh, ja, er is natuurlijk een volop uh, onderzoek naar medicijnen. Maar uh, ook de operaties uh, om de Parkinson verschijnselen onder controle te houden, die gaan steeds meer naar voor, uh, vooruit. Ik heb zelf een diepe brain stimulation, zoals dat netjes heet, gehad twee jaar geleden. Uh, dan brengen ze dus stimulatoren in je hoofd. En je hebt een ingebouwde, ja het is een soort pacemaker, maar niet voor je hart, maar voor je hoofd. Ah, vandaar dat ik dus nu wel weer aardig loop en dat je bijna haast niet daarmee ziet dat ik Parkinson heb. Rosita, uh, Parkinson, wat is dat nou eigenlijk? Precies, hoe ontstaat dat? Is dat een, een, een ziekte die, ja, is... die in je hersenen ontstaat? Ja, er is een gebied in je hersenen wat dus uh, de mobiliteit van jezelf regelt. En dat verdwijnt langzaam. Die celletjes verdwijnen langzaam. En hoe dat ontstaat, dat weet niemand. De oorzaak kunnen ze uh, niet vinden. Het zou erfelijk kunnen zijn, maar dat is ook niet lang Bij mij bijvoorbeeld niet. Niemand in mijn familie heeft het, alleen ik. En als je dan uh, Parkinson, uh, als je daaraan leidt, mm -hmm. zijn daar in het begin al in het voorstadium bepaalde tekenen van uh, zichtbaar? Uh, ja. Um, ik kan me voorstellen dat er nu mensen zijn die luisteren en die denken van, zou ik ook Parkinson hebben? Maar waaraan herken je dat in het begin? En als je daar vroeg bij bent, is daar dan ook vroeg wat aan te doen? Uh, ja, nou er is eigenlijk niks aan te doen, het is een voorschrijdende ziekte. Uh, met medicijnen kun je dus de symptomen bestrijden. Er is een gebiedje in je hersenen, dat heet de zwarte kern. En als daar ongeveer 70% van verdwenen is, dan krijg je dus uh, verschijnselen. En dat is, bij mij was dat bijvoorbeeld evenwichtstoornis. Uh, je trekt stijf, je krijgt spierpijn. Uh, je wordt wat trager in je bewegingen. Bijvoorbeeld schrijven gaat heel moeilijk langzamerhand... En, um, daaraan, en sloffend lopen, dat ook. Um, met kleine stapjes lopen en soms sta je stil en dan kan je even niet verder. Ja. Dat, dat heet het freezing effect. Ja, dus als je daar dan uh, ja, geen hulp bij zoekt, dan kan je dus geïsoleerd raken. Ja, behoorlijk. En dan, uh, ja, dan zit je achter de geraniums. En dat is juist niet de bedoeling van jullie. Nee, nee. Jullie uh, Parkinson dag is eigenlijk om de patiënten en de mensen die daaraan lijden ja. in contact te brengen dat er... Ja. Mensen zijn die dat ook hebben. Vandaar dat wij dus dat Parkinson Café zijn gestart. Ja. He, dat je met lotgenoten, met andere mensen daar zo over praat. Ja, want je komt natuurlijk een heleboel uh, moeilijkheden in het dagelijks leven tegen. Alles gaat wat moeilijker, moeizamer. Bijvoorbeeld kleine knoopjes dichtmaken. Kan ook zoiets zijn. Ja, omdat je vingers tram zijn. ja daar heb ik ook last van, want mijn vingers zijn zo dik. Maar, <laughs> maar nou hou dat dan maar zo. Ja, ja, ja precies. Ja. Maar uh, ik vind wel dat jij... Uh, ik heb in eerste instantie dat ik je net ontmoette, zag ik het ook niet nee. aan je. Je ziet er echt heel erg goed uit. Dus, uh, nou, dank je wel. Ja, complimenten. Ja. Dank je wel. Ja, maar uh, ik, ik vind het heel erg mooi dat, het, uh, dat jullie dit opgericht hebben. Ja. Mm. ja. En nou, ik denk ook merkt... dat heel veel... En durven mensen ook echt wel de drempel over? Uh, ja, dat wordt steeds beter, want uh, jij bent gewoon met lotgenoten dus. Ja, ja. He? Om en ja. eigenlijk niet je voor te schamen of zo. En kunnen mensen gewoon naar binnen of is het belangrijk dat ze zich eerst aanmelden? Nee, ze kunnen gewoon naar binnen. Het is altijd de eerste donderdag in de maand, s middags van 2 tot 5. Uh, maar alleen deze maand, mei, omdat het natuurlijk uh, afgelopen donderdag 5 mei was, is het de tweede donderdag. Oh, ja. ja. En in juni is het ook de tweede donderdag, omdat. Uh, de eerste donderdag een feestdag is. Ja. En uh, waar kunnen de mensen wat meer informatie hierover vinden? Of is, uh, er, geen, is er een website? Uh, ja, ze kunnen natuurlijk altijd kijken op www.parkison-vereniging.nl uh, en als je gewoon in Google Parkinson krijg je meteen ja. al die sites natuurlijk. En komt daar ook uh, naar boven de adresgegevens uh, van het uh, Parkinson Café ja. in Haarlem? Ja, dat staat op de site van de Parkinson oh, okay. landelijke Parkinson Vereniging. Ja, ja. Nou, heel leuk. Ik vind het echt uh, ja. heel interessant. Ja. ja, nou meestal hebben we een... Uh, 65 tot 100 man binnen. Zo? Dus ja, het gaat heel snel. Zijn er ook zoveel mensen die het dan toch hebben? Ja. Ja, en die ja. dan toch een beetje in de. Eigenlijk iedereen kent wel iemand die zijn ja, omgeving. Ja, dat klopt. Ja, ja dat is even een vraag. He, van, uh, Parkinson is natuurlijk niet een ziekte die zich richt op bepaalde mensen, maar ook bekende Nederlanders ja. die hebben dat. Uh, maar Prins Klaus bijvoorbeeld had. Het... Prins Klaus had ook Parkinson. Ja. ja. Oh? ja. Dat wist ik niet. Ja, klopt. <laughs> ja. En dan um, heb ik ook begrepen dat uh, in Amerika, daar heb je natuurlijk ook een aantal uh, ja. mensen die dan heel bekend zijn en dan ineens Parkinson uh, hebben. Nou kan ik even niet op die naam komen, maar... Uh, okay. Michael Fox bedoel je? Ja, ik? Michael ja, Fox. Michael ja. Fox en Mohammed Ali. Mohammed Al ja, maar dat zal waarschijnlijk er ergens een anders ook komen. <laughs> maar het is wel Parkinson, Ja. ja. Die ja. zeggen, ze zeggen dat ze hij uh, te veel klappen heeft gekregen. Dat die daar nou ja, dat kan natuurlijk. Je kan daardoor ontregeld worden. Ik heb zelf Parkinson gekregen na de bevalling van mijn eerste kind. Oh, maar dat meen je niet. Dat is een soort trickertje dat je dan uh, ineens die verschijnselen krijgt. Ja, misschien toch iets met de hormonen die dat dan veroorzaken of dat versterken. Ja. Geen idee. oorzaak is op. Nee, want ja. het is ook niet zo dat het specifiek bij vrouwen is. Nee. Of specifiek bij mannen. Nee. Het is echt gewoon, het kan overal maar gewoon opduiken. Ja, inderdaad. Ja. Alle lagen van de bevolking. Ja. Oké, okay, nog even voor de, voor de duidelijkheid. Het is in, uh, in, in Haarlem. Parkinson Café. Parkinson Café. De... Nou, in Dreefzicht, Fontijnlaan 1. Fontijnlaan 1. En het is de www.parkinson-vereniging.nl. Ja. Of de Haarlem. En iedereen die daar interesse in heeft... Of daar meer over wil weten, omdat er een familielid is die dat bijvoorbeeld uh, mogelijk heeft. Ja. Dan, uh, dan kunnen ze daar terecht voor meer informatie. Ja, en ze kunnen mij ook altijd even bellen. Elke maand uh, sturen we een persbericht naar huis-en-huisbladen. en daar staat mijn telefoonnummer onder. Nou, dat mag je ook even noemen, Dave: ja. 023 533 8658. Oké, okay. nou, ik uh, dank je wel voor deze informatieve. Uh, voorziening. Tot je en, uh, ik, uh, ik hoop dat het uh, snel wordt opgelost, uh, dat er ooit een uh, remedie voor komt. Ja, ja, dat hoop ik ook, maar ja. voorlopig doen we het er maar mee wat er is. Oké. Okay. Ja, dankjewel Rosita. Dankjewel. Tot ziens. China Crisis met het nummer Wishful Thinking En uh, aan tafel is aangeschoven Juliette Hilders Juliette, uh, welkom Dankjewel Juliette is uh, vandaag aanwezig voor de, de open dag van de spot Op uh, 8 mei, dat is uh, morgen En uh, Juliette heeft daar Een heleboel over te vertellen, heb ik begrepen Ja, het is gewoon heel erg leuk ja, de, de, de open dag, hè, dat is natuurlijk bij uh, de Spotspot, is natuurlijk echt zo'n uh, zo beach-event-center uh, waar je allerlei sporten uh, kunt doen wat met water uh, te maken heeft. Dus je kunt daar onder andere kitesurfen en kennis maken met allerlei uh, vormen van sport op het water. Klopt. Uh, de open dag is natuurlijk het begin van het uh, seizoen. Wat, wat kunnen we daar allemaal verwachten? Wat kun je daar allemaal doen? Nou, het is echt uh, de bedoeling dat mensen zeg maar, kennis kunnen maken met de watersporten die wij doen. Um, daarom doen we ook een uh, uh, groot gedeelte van de watersporten bieden we aan. Het is, uh, het is gratis, mensen kunnen het gewoon gratis proberen. Het is ook echt uh, bedoeld voor mensen die nog een beetje twijfelen. Goh, is het wel wat voor mij? Is het niet heel extreem? Dat ze er even van kunnen proeven, zeg maar. En uh, wat we allemaal gaan doen. Ja, we, we hebben verschillende clinics. We hebben kitesurf clinics. wat op dit moment heel populair is natuurlijk. Kijk, dat heb ik altijd al willen doen. Ja. Ja, ik ben 120 kilo, dat kan nog steeds. Op. Ja hoor, gezellig. Oh, okay. <laughs> nee, het is, het, is echt, het is echt om ervan te proeven je leert natuurlijk niet in een uur uh, alle, alle aspecten van de sport, dat, dat gaat niet, het is echt even om te kijken van goh, uh, is dit wat voor mij, vind ik dit leuk wat natuurlijk absoluut zo is ja. maar daar moet je natuurlijk zelf even achterkomen nou, daarnaast hebben we golfsurfen uh, golfsurfen voor kinderen doen we apart want uh, dat is onder de kids op dit moment echt wel een, een hype dan hebben we het zeilen wat, uh, wat ook een ontzettend leuke sport, uh, sport is op het water een heel andere vorm dan, uh, of tenminste, een hele aparte vorm van zeilen, wat je op de Noordzee gewoon goed kan doen met relatief uh, uh, Weinig wind al, dus dat is ontzettend leuk. En uh, we doen uh, street surf clinics voor kids. Dat is ook uh, echt wel populair op, uh, op dit moment met de waveboards op de straat. Leg eens uit ja, dat, ja. Dat is nieuw. Nou dat is niet dat nieuw is voor, Althans voor de kinderen is het niet nieuw die zijn, uh, die zijn er al echt wel mee bekend Het wordt veel gedaan op basisscholen En uh, ze zijn er heel erg uh, goed in Het valt me echt op is Het is een soort skateboard wat groter is of zo Nee het is een skateboard met een, uh, met een speciale vorm Een soort achtvorm met twee wieltjes eronder En uh, vrij, ja, ik vind het vrij moeilijk om, uh, om het te doen Maar die kids die, uh, die pakken het toch vrij snel op Dus we, we zijn begonnen met clinics daar ook in Voor de kids die dat ook graag uh, willen leren En uh, daarin mee willen Dus ja dat gaan we morgen ook doen. Het is toch niet vanuit de strandgang naar beneden? <laughs> nee hoor, nee. We houden het heel veilig. <laughs> nee, waar. Ja. Dat, uh, dat kan prima. En uh, ja, dat is gewoon heel populair, dus dat gaan we ook doen. Ja, en dan daarnaast hebben we uh, kanoën. Daar doen we in principe alleen groepsklinics in. Maar het is gewoon een ontzettend leuk sport. En uh, heel, heel erg lekker om gewoon op het water uh, te zijn. Dus die willen we er wel in meenemen. Ja, en daarnaast hebben we surfersyoga. Dus echt een. Ja, dat heb ik gelezen. Ja, dat ja. Is heel erg uh, heel erg in trek op dit moment. Balanstechnieken. Dus uh, die nemen we ook mee op het openen. Ja, hoe, hoe, hoe, Want ik ken yoga een beetje. Uh -huh. Maar. Uh, wat doe je dan met service-yoga? Je, je gaat wel even dat je heel dicht bij jezelf komt ja. om dan goed te kunnen surfen? Ja, het heeft daar wel indirect mee te maken. Surfers gebruiken yoga veel om, uh, om de balanstechniek uh, onder de knie te krijgen. En uh, nou, in ieder geval de balans te verbeteren. Dus vandaar dat wij dat, ja, wij vonden dat er gewoon, dat moest erbij. Dat is gewoon een, uh, een veel gebruikte uh, vorm van balanstechniek onder de surfers. En wij zijn natuurlijk echt wel een surfclub. Uh, ja. Dus ja, dat, uh, dat hoort erbij. En ja. Het is populair ook, dus dat is leuk. Dus en wat wat is uh, Juliette, wat is jouw rol? Nou, ah, ik dus ben uh, officieel ben ik event manager van de spot, dus ik organiseer alle evenementen daar. Dat is heel uh, heel divers, heel breed ook. En dat loopt echt uiteen van, uh, nou ja, gewoon complete bedrijfsevenementen tot uh, vrijgezellenfeesten en dat soort dingen. En uh, het is echt, uh, ja, wij zijn natuurlijk echt gericht op sport. Dus het zijn echt wel sportieve evenementen met, uh, ja, met een facilitaire ondersteuning van de beachclub. Dus uh, ja. ja en dat kitesurfen, Dat ja. zie ik natuurlijk heel veel. Hier. Ja. Dat zien we echt uh, met een beetje lekkere wind dan hup, Dan zijn ze er Zit allemaal. Het vol? Ja. Ja. Vanaf welke leeftijd is dat eigenlijk aan te raden? Nou, het is moeilijk om daar echt een leeftijd aan te verbinden. Het is zo dat, uh, het hangt heel erg af van de kracht van, uh, van een kind. Uh, bedoel, je kan een kindje hebben van, uh, van 12, wat eigenlijk heel tenger gebouwd is en nog niet echt volledig ontwikkeld om zo'n grote kite te kunnen besturen. Dus daar hangt het, het vanaf. Dus we laten, als we een beetje twijfelen, laten we de kids wat even langskomen. Die, uh, even te ik, moet, ik moet meteen even denken aan die man die, uh, die uh, zeil verkeerd hanteren en de boulevard op werd geblazen. Dat was toch een keer, <lacht> maar ik geloof dat het verhaal helemaal niet. Volgens mij kan het helemaal niet. Dat nou, is in Ermelo gebeurd, heb ik ja. het uh, toen gehoord bij uh, Strandhorst, daar wordt het ook heel veel gedaan. En die man is zelf vanaf het water boven op een, uh, op een gebouw terechtgekomen. Ja, dan moet je toch iets helemaal verkeerd doen volgens mij. <laughs> nou, voorheen was het inderdaad zo dat uh, dat dat, dat, het, dat het nog mogelijk was. Dus het, het is natuurlijk een vrij extreme sport en zo'n kite kan als je hem verkeerd hanteert of loopt zo noemen we dat dan, uh, kan hij enorm veel kracht uh, vangen opbouwen en je inderdaad behoorlijk stuk mee sleuren, maar met de safety systemen van tegenwoordig die erop zitten is dat echt bijna niet. Dan moet je wel heel erg je best doen om dat ja. voor elkaar te kijken. Ja. Dat, dat, ja. Ja. Je hebt ze ook nooit hoger zien komen dan 6, 7 meter. Dat vond ik prachtig om te zien natuurlijk. Het is heel ik ben, gaaf. Ja, het is echt en, mooi om te zien. Ja, het is een prachtige sport, absoluut. Ja. Ik vind het ook altijd knap, hè. er zijn er dan zoveel bezig en het gaat eigenlijk altijd goed. Klopt. Oh, het is zo weerwaar van al die vliegers. En, uh... Ja, maar er zijn, ook wel, er zijn ook wel duidelijke regels hoor, in okay. deze sport. En die kennen de kitesurfers ook. En daarom is het ook heel belangrijk dat je, als je deze sport wil beoefenen, volg een, volg een cursus. En denk niet van, oh, ik kan leuk wakeboarden, oh, ik kan leuk vliegen ik kan best wel kitesurfen. Want daar kan je nog wel eens in vergissen. Het is gewoon handig om gewoon echt even goede cursus te volgen. Ja. En, uh, en vertel eens, hoe laat gaat het beginnen morgen? Het begint om 12 uur. Uh, de inschrijvingen beginnen wel wat eerder, omdat we verwachten uh, dat er best wel wat mensen geïnteresseerd zijn. En uh, de laatste ronde is van uh, half vijf tot half zes. Dus uh, ja, het loopt eigenlijk de hele middag. Is het aan te raden om een pak mee te nemen, of hebben jullie die pak? We hebben alles, ja, ja. niet helemaal niets mee te alles. nemen, alleen maar je, je zwemkleding, een handdoek en, uh, en heel, ja, gewoon een goede doos energie, dan en komen we er mee. weer morgen. Zeker, het ja. heel mooi. Ja. Ja, het uh, stuk strand voor jullie, uh, de spot, is uh, speciaal bedoeld voor, uh, voor, voor, voor watersporters die de zee ingaan. Ja. Um, daarbuiten mag het niet, heb ik begrepen. Nou, we hebben een, uh, we hebben bij de spot speciale zone natuurlijk. Dat is onze eigen, ons eigen strand. En wij hebben daar ook, uh, uh, wij hebben inderdaad in eerste plaats een watersportcentrum en evenementenbureau. Uh, wat daar dus de sporten, uh, daar draait het om bij ons op het strand. Wij hebben ook geen strandbedjes, dat soort dingen. hebben Wij niet. Dus de nadruk ligt daarop en we willen het ook binnen die lijnen houden. In het moment dat je daar buiten gaat, dan moeten daar, er zijn wel vastgestelde zones voor. Bijvoorbeeld powerkijten. Dat mag maar op, bepaal, bepaal, op bepaalde plekken in zand. Powerkijten. Ja, dat is alleen met de vlieger. Okay. Oh, dat, kan dat, zijn, nog. dat kan ook. Dat zijn niet dezelfde uh, kites als die bij kitesurfen worden gebruikt. Ze zijn iets kleiner. Maar um, ook een hele hele gaaf sport. Die doen we ook. Ik heb al een variant gezien op internet. Ja. Dat doen jullie niet. Maar dat, uh, dat is namelijk uh, met een kite op een skateboard in de woestijn. Oké. Okay. Ja. <laughs> dat heb je inderdaad ook. <laughs> ja. Als ze de snelheid behalen, nou, dat is niet uh, ja. al. Maar ja, dat, dat is ongelooflijk. En je doet het zelf ook, kitesurfen? Nee, nee, nee, ik kitesurf nee? niet. Nee, nog niet. Ik oh, je kijkt het heel er wel bij van, oh, je ja, doet allemaal. Ik het al wil het ja. heel graag leren, want het is een, uh, ik, ik ben dan ook echt, uh, ik ben in Zuid-Afrika geweest afgelopen winter. Daar is het echt, dat is echt wel een land om te kitesurfen. En daar, is, daar leeft het enorm. Dus uh, ik wil graag terug en dan wil ik natuurlijk ook de sport gaan doen. Dat is ja. gewoon een uh, ontzettend mooie sport. En nou, morgen graag. kan je even uh, ja, proberen toch? Nou, ik, ga, ik moet vooral uh, de inschrijvingen oh. <laughs> in het houden, denk ik. En ik heb nog even een vraagje. Waar kunnen... We de spot vinden? Het zit op de, de, de strandafgang Bornaar, dus Boulevard Bornaar, nummer 23A, naast de Renningsbrigade Noord. En uh, ja, het is zeg maar de hoogte van het circuit, bij de rotonde van het circuit, daar zitten wij vlakbij. Ja. De blauwe vlaggen met de roze bloem, de roze servicebloem. <laughs> daar ken je ja. het aan. Ja, nou heel erg leuk. En kunnen ze ook nog ergens informatie vinden, de ja. mensen? Op de website www.go en op sales. Engels. En daar staat uh, alle informatie op. Uh over de open dag en ook op ons Facebook. Daar staat het ook op, dus uh, ja, daar kan je nog even wat meer informatie vinden of even bellen. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Nou mensen, kom morgen allemaal. Neem allemaal je moeder mee morgen. Het is natuurlijk moederdag. Neem ze allemaal mee naar de spot en geef ze een uurtje kitesurfen. Jullie. Je, je moeder of? Uh... Ja, je ook moeder. Van het dag. Dag. Ja. Dat is leuk. Mijn hey, moederdag. <laughs> mij lijkt het wel leuk. Dus ja, ja. ze mogen mij wel meenemen morgen. En uh, ik wens je morgen heel veel succes. Ik dank hoop je dat wel. er heel veel mensen komen. Dank je wel. En heel erg dank je wel dat je hier bent. Nee, het <laughs> is dur, dur, het Dat was Jordi, en dan ga ik het op zijn Frans uitspreken. Dur, dur, der bebe. Goed zo, Cor. Ja, ik zei al, hè? ik wilde niet. Ja, jullie wilde niet. Nee. nee, we zitten even in afwachting van, uh, van Roy van Buringen, die iets zou komen vertellen over het uh, skate event. En dat zou dan uh, vandaag zijn, heb ik dat begrijpen. Ja, ja, het is ja. vandaag. Ja, het eerste skate-event in Zandvoort. En dat is, uh, dat is erg leuk. Hè? Het wordt naast, uh, naast de spoorbomen wordt het gehouden in, uh, in Oud-Noord. Ja. En uh, nou, in, in de tussentijd hebben we uh, Ellie Janssen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen Ellen. We hebben bereid gevonden is... om even aan tafel te schuiven. Want Ellie Janssen is nieuw. En Ellen Jansen, nou, je mag je even zelf voorstellen, wie ben jij eigenlijk? Ellen Jansen, maar hoe kom je hier? Nou, ik ben Ellen en ik um, ben een maand geleden in Haarlem komen wonen. En het leek me leuk om uh, vrijwilligerswerk te gaan doen bij uh, Omroep Zandwoord. Kijk, dat hoorde ik heel Het lijkt me heel graag. een fantastische uh, omroep. Ja, dat is ook uh, erg leuk, uh, leuk om te doen. En uh, we zijn natuurlijk altijd op zoek naar, naar vrijwilligers, maar hoe kom je nou in feite erbij om bij CFM dan vrijwilliger te worden als je in Haarlem woont? Want ja, Haarlem is natuurlijk ook een radio. Ja, maar het is natuurlijk erg leuk om wat meer van Zandvoort te zien dan alleen de toeristische plekjes en de toeristische dingen. En uh, ik kom uit de gezondheidszorg en het leek me ook leuk om gewoon wat creatievers uh, me daarvoor in te zetten. Ja. Ja. Nou, dat, uh, dat en wat ga je doen bij de radio? Ik ga Yvonne helpen met het redactiewerk. Oh, daar kan ze wel wat hulp bij gebruiken ja. denk ik. Want ik heb niet van de week gezien hoeveel werk dat is. Ja. Yvonne, nog even mijn complimenten. Ik ben ja. een ontzettende regelneef en uh, hou er erg van dingen te regelen en te organiseren. Dus uh, lijkt me goed. Nou, dat, dat hebben we inderdaad wel nodig. Want ja, als ik af en toe Yvonne hoor van, van dan hebben ze een heel mooi programma. En dan kan ze de mensen bereiken en dan zeggen ze allemaal toe dat ze komen. Ja, en dan op het laatste moment, dan valt het toch weer eentje uit en dan moet er we weer een alternatief worden gebeld. Ja. En dan, dan, daar wordt ze soms helemaal gek van en dan kan ze dat op niemand afreageren. Nou, die, nou die, maar... daar ben ik voor. <laughs> Heerlijk, ja. een beetje stressfactor hou ik van. En waar kom je vandaan eigenlijk? Ik kom uit Deventer. Oké, okay. ja. dus uh, echt uit een hele andere omgeving? Ja. ja ik ben nu al helemaal op plek hier, ik vind het Ja? Ja? Ik zie het ook aan je, je ja, zit helemaal hier. te stralen. De luisteraars ja. kunnen je niet zien, nee. maar... Ik vind het echt helemaal geweldig hier. Ja. Ja. Je hebt in ieder geval een mooie dag getroffen. En uh, de locatieuitzending in het Hoogland is natuurlijk een van de hoogtepunten van, uh, van de hele week. Dat uh, is gewoon heel erg gezellig. Daar proberen we alles aan te doen. En uh, nou, in ieder geval uh, ja, welkom uh, bij de club. Dankjewel. Ik hoop een gezellige tijd hier te hebben en uh, me nuttig te kunnen maken. Nou, ik wens je ook heel veel succes. En, uh... Ja, jij ook. Ja, dankjewel. <laughs> dankjewel. Nou, nou, Dan gaan wij ondertussen nog eventjes wat uh, vertellen over uh, het skate-event. Uh, het is zo dat uh, het skateevent dat vindt plaats op de skatebaan bij de spoorwegovergang aan de Valenweg. En uh, wij zien in de verte, we kijken door het raam naar buiten bij Hotel Hoogland, dat Roy van Buringen in aantocht is. Nou, hij wordt verwelkomd alsof hij de Sint is hier. <laughs> en uh, ik denk dat uh, Pascal zometeen nog even een nummertje gaat draaien. En dan gaat, uh, Roy die gaat dan uh, zelf even vertellen erover. Doe maar even, doe maar wat joh. Wie maakt dat ik niets meer! Bimbo En dat was de Vet uitvoering van Peter genaamd Peter. Roy van harte welkom. Hij is ja, aangeschoven aan tafel. Hij is er. Adem. Met zijn skateboard. Is hij aankomen skaten? Ik zelf skate ik zelf skate niet, maar ik dacht ik neem hem gewoon even mee als ondersteuning. Jij denkt dat is leuk. Kan ik laten zien op de radio, dacht jij? Ja, Maar ja. nou, we kunnen hem beschrijven. Dat is in ieder geval wel een skateboard met vier wieltjes. We hebben net gehoord dat ja. ze ook bestaan met twee wieltjes. Maar... Ja, ik heb nog getwijfeld of ik die als grapje bij zou kopen, maar dat heb ik maar niet gedaan, want dat is niet de echte skateboard, hè? En Je kan het leren bij Juliette, hè? Juliette is er nog. Dan kan je skateboard Hoort leren op okay. twee wieltjes. Ja. Broe, je bent hier overwege het uh, skate-event. Ja. Wat, uh, wat vandaag plaatsvindt uh, naast de spoorbaan. Ja, de skatebaan, naast de spoorbaan, spoorovergang van Lindenweg. Spannend. Spannend. Hoe kom je er nou weer bij om een skate event te <laughs> organiseren? Ja, Zandvoort daar, daar, dat is eigenlijk best wel saai voor jongeren. Dat, dat vind ik zelf, als, ik ben, toen ik hier toen ik 16 was, hierheen verhuisd. En uh, nou, ik kon zelf helemaal niks doen. Ja, hangen op het Gasjesplein of, uh, of uh, naar de Circus Zandvoort of uh, waar dan ook naar. Maar niet naar een leuke evenement of naar een leuke plek, weet je. En uh, Sandvoort heeft heel veel jongerenwerk. Maar ik lees daar haast nooit wat over. En dat is, dat is gewoon heel erg jammer. En daarom dacht ik van, nou, weet je, ik ga dit jaar twee evenementen doen voor jongeren. En één uh, daarvan is dan het skate-event. Nou, de poster hebben jullie voor jullie, hè. En uh, ja... Het, het, het is gewoon... Ik, je, je gaat denken, wat, wat kan je nou doen voor jongeren? Wat is populair? Nou, op een gegeven moment zat ik in de studio aan het Gasthuisplein. En ik zie daar kinderen skaten. En ik denk van, ja. Ik heb in Vels in het jongerenwerken stage gelopen. Hebben we hebben een heel, nog groter skate-event georganiseerd. Daar deden ook echt professionals aan mee. En dit is echt gewoon een beetje gericht op de jeugd van Zandvoort. Ik heb wel wat in Nederland verspreid. Maar dat heeft niet veel resultaat gehad. Want ze moeten allemaal aan de andere kant van het land naar Zandvoort dan komen. Dat gebeurt wel bij het kunstencentrum maar bij dit soort nieuwe projecten nog niet, Het moet even een naampje krijgen. Dus in de, ja, ik dacht in de meivakantie is er uh, voor uh, jeugd tot 18 jaar, is er haast niks te doen. Ik, ik had eerst voor jeugd op 12 tot 18 jaar, maar op een gegeven moment kwam ik erachter, kinderen van 7 die vinden, kunnen ook al heel veel met skateboarden. En toen dacht ik van nou weet je, iedereen kan zich gewoon opgeven tot 18 jaar. Als, als je maar goed kan skaten en geen ongelukken maakt. Dus, uh, ja, wat u... ik zie hier staan skateboarders, inline skaters en BMXers. Die ja. staan centraal tegen het, bij het hele evenement. Um, er is natuurlijk een hele mooie skatebaan is daar gemaakt uit uh, langs die spoorbaan daar. Dat klopt. En uh, daar wordt ook echt nu al op geskate voordat jij dus dat evenement ging organiseren. Ja, dat, die skatebaan staat er nu een paar jaar. Er is heel veel uh, kritiek op geweest omdat ja. het als een hangplek ging. Uh, ja, de... Toen is er een mooi regelbord gekomen. En ik moet zeggen, als ik er langs loop na 8 uur s'avonds, dan zie ik ze niet meer hangen daar. Ja, geen krote bier meer. En... Nee, nee, nee. nee. Het, en het, het ziet er ook weer, weer wat netter uit. Het ziet er nog niet leuk uit, want een regelbord had ik gevraagd aan de gemeente om het op te ruimen, maar dat hebben ze niet gedaan. Maar het regelbord is helemaal ondergekramd met vieze woorden. En dat, dat is jammer dan. Maar de skatebaan in Zandvoort wordt wel gebruikt. En daarom dacht ik ook: er moet iets gebeuren voor de jongeren. En waarom doe ik het niet daar in die kant van het dorp? Wordt niet zoveel gedaan. Ja, over de spoorbomen is dat? Ja, een... <laughs> bij de Golende. Hey en Roy, wanneer gaat het gebeuren? Zometeen om 1 uh, om uur uh, oh. uh, of om 1 uur, uh, om kwart over 12 kunnen mensen zich inschrijven. Ze hebben zich van tevoren in kunnen schrijven, maar ze kunnen ook gewoon aan het tafeltje. Zich inschrijven voor uh, de skateboarden BMX of inlineskate. En ik moet eerlijk zeggen: BMX en inlineskate hebben zich nog niet aangemeld. Ik heb, ik heb al nu tien deelnemers de uh, aangemeld, gekregen via e-mail. En dat is alleen maar skateboarden. En dan zie je ook wel hoe populair skateboarden is. Ik was net bij de Intertoys, skateboarden bijna allemaal uitverkocht. Oké. Okay. Ik heb de laatste de vier meegenomen. Dus. Uh, die komen natuurlijk straks allemaal. Ja, ja, dus we beginnen om half twee officieel met het officiële gedeelte. Met je opening. Dus de bedoeling dat ze het eerste half uur lekker inskaten Tweede. Tweede halve uur doen we een, een soort van spek- en bonen uh, ronde. Dat is een battle en dan kunnen ze lekker eerst oefenen tegen elkaar. Dus dan moeten ze op elkaar battelen en dan, dan krijgen ze eigenlijk aan het einde te horen dat ze allemaal nog een keer door zijn de ronde. En dan de volgende ronde is dan echt en dan gaan ze ook weer tegen elkaar battelen. En dan hebben we een professionele skater uit dat hebben we kunnen regelen uh, die, um, die gaat beslissen van welk uh, kind of welk jongere gaat uh, door naar de volgende ronde. Naar de halve finale. En daarna naar de finale. Dus En uh, ja, dan gaan we zien uh, wie er gaat winnen, hè? of het een zandpoort <laughs> zou zijn of uh, niet, ja, ik denk het wel hoor. Ja. En wat gaat er nog meer gebeuren? We hebben live muziek, we hebben een DJ staan die uh, lekker uh, de skatemuziek gaat draaien onder het skaten, want uh, in, de, in de pauzes kunnen de kinderen ook gewoon lekker blijven skaten, gewoon lekker gezelligheid. Het is een luchtig evenement, het is niet zoveel met veel poeha. En we hebben een uh, optreden van Exire geregeld, die komen helemaal uit Arnhem, uh, komen ze live optreden tijdens het skate-event. En hoe laat gaat dat ongeveer On, rond gebeuren? Drie uur. Rond drie uur. Ja. En je hebt het ook prachtig weer hè? Prachtig weer, dat denk ik wel echt laatste super. Ja, het, is, uh... ja, het is altijd mooi weer hè, de laatste ja. tijd. Dat ja. geloof ik al twee maanden niet geregeld. Maar... Nee. <laughs> nee, ik heb het over nee. de evenementen van de afgelopen jaren. Ja. Steeds als ik wat organiseer, schijnt het zonnetje. Nou, nou daar ben ik wel blij mee. Nou, dan, dan heb joh, jij gewoon zateren. goede invloed. Ja. Ja. Ga zo door. <laughs> Ja. ja, ik uh, lees een beetje een, een, een heel klein kritiekregeltje. Hè. Er staat hierbij dat uh, jij het organiseert vanwege ja. de evenementen voor de jeugd in Zandvoort en beter jongerenwerk. Ja. En ik merk <laughs> daarnaar dat je niet helemaal tevreden bent met hoe het jongerenwerk hier in Zandvoort uh, nee, er nee. toe gaat. Ik uh, heb daar maar natuurlijk al een paar keer eerder over uitgehaald op de radio... Heb ik zelf ook wel kritiek over gekregen van de personen waarvoor de kritiek was. Maar ik zeg het graag nog een keer, want ik vind uh, de jongerenwerk in Zandvoort, daar merk je niet zoveel van. Er is nu een meidengroep, dat is wel groot naar buiten gebracht, maar waar is de jongensgroep bijvoorbeeld? Um, een jongerenwerker hoeft niet, moet niet alleen op zijn plek zitten. Moet ook naar buiten gaan met de jongeren praten, met de jongeren dingen ondernemen. Bijvoorbeeld een skate-event organiseren, want bij ons, alle vrijwilligers zijn bijna jongeren. Dus dat is ook de bedoeling van, ook van de gemeente geweest. daar, op hebben we een subsidie ook gekregen voor jongeren dingen doen. En met jongeren. Uh, Stanford heeft geen jeugdhonk. Boven een kroegje jeugdhonk uh, zetten heeft, is, heeft niet gewerkt. En dat zegt Mauder zelf ook. Ja, dat is wel de reden geweest. En, um, en natuurlijk ook de subsidie die ze wel niet, wel niet zou krijgen boven een kroeg. Maar ja, jeugdwerk in Zandvoort, um, ja, jongerenwerk, dat. dat dat is, komt niet echt uit het ritme. Jongeren willen echt, want ik heb er heel veel jongeren gesproken op het Gastersplein waar ze allemaal hangen. En waar ook de mensen last van hebben. De ondernemers last hebben. En waar ze gaan klieren om vlaggen te stelen en, en doen. Ik heb het zelf gezien. En, en dan praat je met die jongeren. En dan vraag je ook, wat willen jullie nou in Zandvoort? En dan is het een eigen plek waar we dingen kunnen ondernemen en doen. Maar als Zandvoort geen geld heeft voor jongerenwerk, dan... Dan kan je beter dat soort losse evenementjes organiseren. hoef je geen jongerenwerker in te huren. Dan je gewoon subsidies geven aan bepaalde mensen die dat willen organiseren. En dan heb je ook jongere evenementen. En dat vinden ze al heel erg leuk. Ja, Nou, het klinkt in ieder geval erg leuk dat uh, Zondervoort uh, skating vindt. Ik denk dat ik zelf ook even kon kijken. Want ja, ik heb natuurlijk nooit kunnen skaten. Ja. Ik ook niet, maar ik heb ja, er wel Ja, je bent, je bent boven de 18 of niet? Dat ja, je boven de 18. Ja. Ja, je mag wel kijken hoe ik ooit had kunnen skaten als ik het geleerd had. Ja. Even zometeen zo meteen een skate Ja, misschien, ja. Roy heeft er een bij hem, dus misschien kunnen we het zo meteen even proberen. Nou, alsjeblieft niet. Ja, dan moet ik de Rode Kruis bellen, die uh, ja, dan dan nu uh, hier. richting ons had gaan. Ja, precies. Ja. Yvon, Yvon ja. kan ons behandelen ja, nou ik wens je zometeen meteen heel veel succes. ja dank je. mensen kunnen zich vanaf het kwart over twaalf nog uh, inschrijven. dus, dus uh, iedereen echt is welkom. alle jongeren te in Zandvoort, kom zo meteen naar de Van weg, naast het spoor en uh, ga meedoen, of ja. ga kijken, of ga maar kom gewoon. Ja, gezellig het gewoon. Het is zo'n leuk initiatief. Ja, dankjewel. Ja. Noem je nummer nog even, dan kunnen ze je nog even bellen. Ze kunnen me bereiken op 06-19-42-70-70. En dan nog een keer. 06-19-42-70-70. Nou Roy, dankjewel voor je komst. Jullie ook. En, uh, Bedankt voor We het. hopen dat het een, een, een leuk evenement wordt wat jaarlijks herhaald gaat worden. Ik hoop het ook. Dan gaan we even kijken wat we nog uh, kunnen gaan vertellen voordat we overgaan naar het uh, nieuws van, uh, van 11 uur. We gaan, uh, in het tweede uur hebben we een gesprek met uh, Nanning de Wit van het uh, Zondvoortse mannenkoor. Ja, en we de... gaan uh, met Kees Koning praten. Van ja. het circuit gaan we over het Japanse autosportfestival, wat uh, morgen plaats gaat vinden, gaan we praten. Ja, dat lijkt mij ook wel erg leuk. Maar ja, Japans autofestival, dat ja, Japanners... Ja, heel ja. veel auto's. Hè? Ja, ook. Dus ik ben benieuwd of uh, de Subaru, dat is volgens mij ook Japans. Jawel, maar ja, ik ken ook Japanse auto's <laughs> die ook wel iets heel, heel aparts hebben. En, uh, ja. Dus ik ben wel benieuwd wat ze daar nou allemaal gaan doen. En uh, nou, we gaan het even bewa bewaren tot het, uh, tot het tweede uur. kijk even ja. naar Pascal of we nog even een nummertje kunnen draaien voor tot aan het nieuws van, uh, van 11 uur. En we hebben natuurlijk heel veel persberichten. Ja, we hebben een ontzettende hoop persberichten. Nou, dat bewaren we allemaal voor het tweede ja, uur. want laten we, we allemaal het nu doen, als verrassing komen. Verschieten we ons, uh, ons kruid allemaal, dat moet ook niet doen. <laughs> Dat was, nou dat was het thema van de Thunderbirds. Oké. Okay. Fantastisch. Oh, dat is lang geleden. Ja, een van de eerste ja. Engelse poppenseries die, die mij ja. aan de buis kluisterde over al die uh, fantastische vliegtuigen. Ja, ik vond dat heel mooi. Ja. Uh, we gaan eens even ja. kijken wat we hebben voor, uh, voor Zandvoort. Want ja, we hebben het net over evenementen gehad. En Zandvoort is ook genomineerd als evenementengemeente van het jaar. Dus evenementengemeente van Nederland. Ja, wel Van Nederland. Ja, dat is de Stichting Nationale Evenementsprijzen. Die heeft Zandvoort genomineerd voor een hele belangrijke evenementsprijs. En uh, samen met de gemeenten Doesburg en Vlieland... ...dan dient Zandvoort samen mee voor de prijs van gemeenten tot 50.000 inwoners. Nou... Uh, wanneer denk je dat het wordt gehouden, hè, die uitreiking? Ja. Op vrijdag de 13e. Ja, ik las het, ja. Vrijdag de 13e mei aanstaande en dan wordt in Den Haag wordt dan een, een prijs uitgereikt. Nou, wethouder Taters, Wilfred Taters, die is natuurlijk hartstikke blij. Hè, want ja, de Zandvoortse evenementkalender wordt elk jaar weer fraaier en voller. Nou, we hebben dus nu een skate-event ja, erbij, dus leuk. die uh, hopen we dat die ieder jaar uh, gewoon uh, terug gaat komen. Roy die zit al in stemmen te knikken, want als het aan hem ligt, dan uh, gaat het uh, iedere maand gebeuren in de zomer. <laughs> ja. Nou, de, de nominatie is natuurlijk een uh, hele grote pluim voor alle organisatoren, vrijwilligers en ondernemers in het dorp. Want ja, iedereen heeft natuurlijk heel veel moeite om zandvoort op de kaart te zetten. En uh, dat is natuurlijk heel moeilijk soms, hè, want ja, het weer is natuurlijk een hele grote belangrijke ja. factor. Want ja, als het slecht weer is... Dan kan je wel een evenement organiseren. Maar ja. Dan, dan gebeurt er gewoon niets. Dan gebeurt er helemaal niks. En nee. dat, dat heb ik wel eens meegemaakt in, in, in de zomer. Dat je het uh, de, de grote zomerfestival in augustus. En de regen kwam met bakken uit de ja. hemel. En er stonden allemaal artiesten daar op te treden. En fantastische muziek. Ja, ja en dan loopt iedereen een beetje in zijn natte t-shirt. Een beetje slinterig door het dorp heen. En uh, dus het weer, dat speelt ook Ik heel heb ook mee. heel vaak al gezien dat er dus, uh, dus een live uh, muziek op het strand dan is. En dan waait het zo hard. En dat is zo jammer. Ja. Maar ja, we hebben dit jaar de zomer. De is al uh, heel vroeg begonnen, want hij is nog geen eens begonnen, maar wij hebben echt uh, oh, hè? een ben je niet aan zee in plaats van Zandvoort aan zee. Het is gewoon elk weekend prachtig weer, dus we gaan er gewoon voor dat dit uh, het hele jaar uh, zo zal gaan gebeuren. Dus, uh, en ik hoop gewoon dat wij de prijs gaan winnen. Ja, nou ik lees hier verder dat Zandvoort is vooruitstrevend met zijn vele evenementen. En in vergelijking tot grote gemeenten krijgt Zandvoort vaak met een beperkt budget veel voor elkaar. Nou, uh, dat komt houden? door al die vrijwilligers natuurlijk. Dat komt door hè? al die vrijwilligers, die dan allemaal bij elkaar komen en dan natuurlijk de hele boel uh, versterken. Want ja, zonder vrijwilligers is er helemaal niks mogelijk, want uh, als je iedereen moet betalen, dan is het gewoon onbetaalbaar. Ja, dat kan niet. En dat, uh, dat kan niet. Nou, in ieder geval, uh, Wilfred Tatis gaat met uh, Lana Lemmens, die is directeur van de VVW Zandvoort, die gaat naar de uitreiking. En ja, ik zie nog steeds staan, veilig de 13e dertiende. Ja, die, dat ik, heb ik ook zoiets ik, mee, hè? Ik, oh. het zo datum, dat zou dat, had dat dan ja. nou niet een andere dag ja. gekund. ja. ja. ja. Nou, we gaan ondertussen gaan we door naar het, uh, de afsluiting van het, uh, van het eerste uur. En, uh, het zit er alweer op, hè? Het eerste, het eerste uur. uur zit er alweer ja. op. En de volgende gast die zit alweer klaar aan, uh, aan de bar. Dat is uh, Nanning de Wit, die uh, gezellig een kopje koffie uh, komt te drinken. En uh, we wachten even op het, uh, op het nieuws van... Uh,